...of een andere vestiging. Kies voor een veilige VPN-oplossing van BibiOn ...en wees zeker van toegang tot uw data. Ga voor meer informatie naar Nederland.nl. Dit is Radio 1. 7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Protest in Egypte houdt aan. Opzeggingen, maar ook aanmeldingen bij GroenLinks. En hier Veenspits Dost gaat niet naar Ajax. In het centrum van Cairo hebben opnieuw duizenden betogers de nacht op straat doorgebracht. Ze trekken zich niets aan van het uitgaansverbod en zeggen dat ze pas weggaan als president Mubarak opstapt. Het regime heeft democratische hervormingen beloofd en is gisteravond begonnen met gesprekken met leden van de oppositie. Maar voor de demonstranten is dat niet genoeg. Ook zijn ze niet tevreden met de nieuwe regering die Mubarak heeft samengesteld. De volksopstand in Egypte tegen de president moet vandaag zijn hoogtepunt krijgen met een massale betoging in de hoofdstad. De oppositie hoopt een miljoen mensen op de been te krijgen die het aftreden eisen van Mubarak. Het leger zegt er gisteren toe dat er niet zal worden ingegrepen als betogers vreedzaam hun mening uiten. Nederlandse reisorganisaties hebben tot nu toe zo'n 2700 vakantiegangers uit Egypte teruggehaald. Ze zijn teruggekomen met extra vluchten uit Egyptische badplaatsen. Verwacht wordt dat de hele operatie morgenochtend is afgerond. Er zijn dan 4200 toeristen gerepatrieerd. Op de vliegvelden in de badplaatsen zijn nauwelijks problemen. Dat is wel het geval in de hoofdstad Cairo, waar het een chaos is op het grootste vliegveld. De tour operators willen ook Nederlanders meenemen die zonder reisorganisatie door Egypte reizen. Maar die moeten dan wel achter in de rij aansluiten. Meer dan 400 leden van GroenLinks hebben tot nu toe hun lidmaatschap opgezegd... vanwege de steun van de Kamerfractie aan een nieuwe missie naar Afghanistan. Daar staat tegenover dat de er de afgelopen dagen ook 300 nieuwe leden bij kreeg. Afgelopen donderdag stemde de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer voor een politietrainingsmissie in de provincie Kunduz. In de achterban was veel weerstand tegen die missie. Gisteravond was er een bijeenkomst van GroenLinks in Nijmegen... waarbij bijna de helft van de aanwezige leden aangaf de missie te steunen. Volgens Kamerlid Dibi was dat een opsteker. Hij ziet de steun van de Nijmeegse leden als een goed signaal... voor het landelijke congres dat zaterdag wordt gehouden.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 Zo'n 157.000 leerlingen beginnen vandaag aan de CITO-toets. Het zijn kinderen die in groep 8 zitten van ongeveer 6200 basisscholen. 85 van het totaal aantal scholen in Nederland. Dat percentage is al jaren vrijwel gelijk. De CITO-toets helpt mee om het juiste niveau van de middelbare school te kiezen... en wordt door velen gezien als een soort eindexamen voor de basisschool. Donderdag wordt het laatste deel van de toets afgenomen... en de uitslag is eind deze maand bekend. Vorig jaar deden leerlingen van een aantal scholen de toets bewijzen van proef pas in maart. Maar dat experiment kreeg dit jaar geen vervolg. Aan de noordoostkust van Australië zijn de inwoners van een aantal dorpen geëvacueerd vanwege de komst van een zware orkaan. De storm zal over de regio trekken die eerder al zwaar getroffen werd door overstromingen. Weerkundigen denken dat de orkaan morgenavond laat of donderdagochtend vroeg de kust van Queensland bereikt. Met windsnelheden tot 280 km per uur. Deelstaatpremier Bly heeft de inwoners van lager gelegen gebieden gewaarschuwd dat vandaag hun laatste kans is om nog te vertrekken. Door het noodweer zal er opnieuw erg veel regen vallen waardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. In de Verenigde Staten is een oorlogsmisdadiger overleden... die door Servië werd gezocht voor betrokkenheid... bij de moord op duizenden Joegoslaven in de Tweede Wereldoorlog. Peter Eekner werd als etnische Duitser geboren in het voormalig Joegoslavië. Tijdens de oorlog zou hij een leidende rol hebben gespeeld... bij de deportatie van duizenden mensen naar vernietigingskampen. Sinds 1960 woonde hij in de VS. Peter Eekner is 88 jaar geworden.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 Ajax wil de Dost aantrekken als vervanger van Luis Suarez, die tekende gisteren een contract bij de Engelse voetbalclub Liverpool. Suarez wordt daar de opvolger van de Spaanse spits Fernando Torres... die vertrok voor 58 miljoen euro naar Chelsea. Dan het weer nog. Het is bewolkt en droog. In de loop van de ochtend verdwijnt de vorst en het wordt gemiddeld 3 graden. Vanmiddag en vanavond valt er wat regen... waarbij in het oosten kans is op ijzel. Vanaf morgen wisselvalliger en minder koud. WB Verkeersinformatie. Het is een ochtendspits met niet al te veel bijzonderheden. Bij elkaar nu 32 kilometer. Het enige wat opvalt is de file op de A15 van Rotterdam naar Europort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen staat 4 kilometer. Zijn auto met pech bij de Botlektedon zijn nu twee rijstroken dicht. Mensen, we hebben een prima jaar gehad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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. We spreken straks staatssecretaris Henk Bleker. Die moet maar eens uitleggen of hij nou wel of niet wil bezuinigen op natuursubsidies. Hij was het van plan, staat in het regeerakkoord... maar nu blijkt dat hij zelf een paar jaar geleden gebruik gemaakt heeft van die subsidies. Eerst naar Egypte wordt het vandaag inderdaad de dag van de mars van een miljoen mensen. Zoals de oppositie hoopt. Ja, het moet eigenlijk. De oppositie vindt dat het moet. Het leger heeft in ieder geval toegezegd niet in te zullen grijpen. De demonstranten in Cairo waren gisteravond al helemaal klaar... voor het grote protest van vandaag. Egypte heeft een nieuwe toekomst nodig. Een nieuwe leider zingt een spreekoord terwijl er een helikopter overkomt vliegen. En de mensen die maken collectief een uh, ga-weggebaar tegen die helikopter... Nou ja, uh, die helikopter die cirkelt hier al uren rondjes. Dus heel veel indruk maakt het niet. Ze stonden heel hard met het spandoek te zwaaien naar de helikopter. Drie jonge vrouwen die um, nu weer naar beneden laten. Wat staat erop? It says that the people are insisting that Mubarak leaves. De mensen houden vol dat hij op moet stappen, staat er op het bord. We're trying to collect a million people to come. We proberen een miljoen mensen op de been te krijgen. I, I hope he gets the message yeah. that we really do not want you anymore, Mr. Mubarak. Thank you for what you've done, but it's time to go. We hopen dat Mubarak morgen eindelijk in de gaten heeft dat hij bedankt wordt voor zijn bewezen diensten, maar dat het tijd is te vertrekken. Hartelijk werk voor een uh, mensenrechtenorganisatie, Wait. All the time if you if you are waiting till it leave it will not leave. So we have so we to better yeah. ja, we better continue. Ja, we kunnen beter doorpraten want als je gaat wachten op die helikopter. Hij is een van de organisatoren. So, this is the revolution of people. The real people of Egypt. The, people, the real people affected from the bad policy of Mubarak yeah. since more than 30 years. Yeah. Uh, dit is de revolutie van de mensen. Een opstand tegen 30 jaar slecht beleid van de regering Mubarak. Morgen dus een grotere demonstratie. Wat verwachten we daarvan? millions of gonna come to the squares the square here asking him to leave because we will not leave our place till he live, on our dead bodies. Miljoenen mensen zullen hier zijn om uh, hier te wachten totdat hij weggaat en als hij dat niet doet over ons lijken bro dan moet hij ons maar komen halen. Maar dat dreigt dus wel een confrontatie. Aren't you afraid of a big confrontation tomorrow? I don't think that there will be a massacre more than the massacres of uh, uh, Tuesday and Wednesday, uh, Friday, they, they, they, they, they really were killing us in the streets. And we, will not, we were not afraid of this confrontation. We zijn niet bang. Verschillende dagen deze week is het een slachting geweest. Hoe groot, hoeveel groter kan het nog worden? And they will nooit ever, they will ever shoot Egyptian citizens. Het leger dat zijn onze vaders dat zijn onze zonen zij zullen nooit op ons schieten hebben ze het tot nu toe ook nog niet gedaan uh, Er is no democracy all, all the people uh, 80 uh, million people hate mubarak and he don't feel that deze jongens die zijn er al één dag, maar ze zijn van plan om hier te blijven. Want, zeggen ze, wij haten met z'n allen. 80, alle 80 miljoen Egyptenaren, wij haten Mubarak. En het is tijd om te vertrekken. Tomorrow it will be a million. They will, they, they will never go home until they go to the presence. Do you think he will listen? I don't think. Nee. I don't think. Ja. Ik denk het niet, zegt hij. Maar we kunnen niks anders dan ons best doen. We do our best only. Sander van Hoorn was gisteravond en vannacht... bij de voorbereidingen van het grote protest van vandaag. Hij zal ook vandaag verslag doen vanuit Cairo. We spreken hem straks na acht uur. CDA-staatssecretaris Henk Bleker dan. Die moet niet heel veel hebben van het opofferen van landbouwgrond voor natuur. Zijn collega's ook niet trouwens in het kabinet. maar. Hij strijkt wel 175.000 euro op aan natuursubsidies voor zijn eigen terrein in Vlachtwedden in Groningen. Dat staat in Dagblad Trouw vanochtend. De krant heeft een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. Wij gaan um, dit eens even voorleggen aan de staatssecretaris Henk Bleker. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vond u het in der tijd uh, samen met uw toenmalige echtgenoot eigenlijk een goed plan om subsidie aan te vragen? Ja, het was een, uh, een gebied van ongeveer 10 hectare. Uh, wat, uh, waarvan de overheid had gezegd dat het uh, in de toekomst natuur zou moeten zijn. Mm -hmm. En het was eigenlijk het laatste blok van 10 hectare... wat nog niet uh, door natuurmonumenten in eigendom was uh, gekregen. En dan heb je eigenlijk als uh, particulier uh, drie mogelijkheden. Je kunt uh, blijven boeren. Uh, wij hadden het ver verpacht. Ik ben niet zelf boer geweest. Uh, een andere mogelijkheid is dat je het verkoopt aan natuurmonumenten. En een derde mogelijkheid is dat je het zelf uh, ontwikkelt en inricht, zoals de buren, natuurmonumenten dat ook doen. Mm -hmm. En dan blijf je eigenaar, alleen... De agrar, het agrarische be, gebruik gaat er helemaal van af. En het wordt als het ware, het krijgt ook uh, een natuurbestemming. Ja, precies. En, in het bestemmingsplan en voor het, het herinrichten heeft u toen subsidie aangevraagd. U heeft ook een ja. groot deel al gekregen. Um, ja, Dus u was wel blij met die regeling, kan ik me zo voorstellen toen. Nou, het was zelfs zo dat, die, uh, dat in die periode, en dat is eigenlijk nog steeds zo... dat eigenlijk al twintig jaar lang de overheid uh, stimuleert... Uh, dat particuliere grondeigenaren uh, zelf... Uh, laten we zeggen, gronden uh, binnen die natuurgebieden uh, omzetten van landbouw in uh, natuur. Dat werd sterk gepromoot. En het punt is, uh, normaal gesproken, als je het verkoopt, dan krijg je 100% van de agrarische waarde. Ga je het omzetten in natuur en blijf je eigenaar, dan krijg je 80% van de agrarische waarde. Dus het is voor de overheid ook gunstig om particulieren dat zelf te laten doen, omdat je er zelf ook geld uh, uh, aan toevoegt. Maar meneer Bleker, um, waarom uh, bezuinigt u nu dan fors op die subsidies... die subsidies voor natuurontwikkeling? Want dat is ongeveer het eerste wat u gedaan heeft toen u bedaan getreden. Ja, dit speelde in 2005, 2006 toen wij die aanvraag hebben gedaan. Ja. Toen was die mogelijkheid er. En daar hebben we vele particulieren gelukkig gebruik van gemaakt. Uh, we hebben nu een situatie, en die is uh, met de uh, aantreden van het kabinet ingegaan... dat er uh, fors bezuinigd moet worden, 200 miljoen per jaar... op uh, de aanleg van nieuwe natuur... Uh, en dat is omdat ook voor natuur geldt dat er een uh, bezuiniging in totaliteit in Nederland moet worden doorgevoerd van 18 uh, miljard. Dus ja. ook de, dat... natuur, de natuurbudgetten moeten daar een bijdrage aan leveren. Maar dat vindt u dus eigenlijk jammer? Nou, laten we zeggen, uh, het is, het is uh, uh, privé zeg ik van nou. Uh, uh, in die periode was dat een goede regeling die er was. Uh, en veel particulieren hebben daar gebruik van gemaakt en ik hoop ook dat we straks... Op termijn weer uh, ja, regelingen krijgen waar uh, en natuurmonumenten en zelfs bosbeheer en uh, uh, particulieren. Uh, weer, weer gebruik van kunnen maken. Ja, want de bedoeling maar ja, maar is natuurlijk... meneer Het is een hele moeilijke periode, financieel. Ja. Dus dat is even, het is even stop. Maar goed, de bedoeling is natuurlijk dat in 2018... de ecologische hoofdstructuur daar is. Hè. Daar, daar, daar zijn deze regelingen voor. Dat uh, de ja. biodiversiteit weer op orde is in Nederland. Dat de natuurgebieden weer op orde zijn. Dat uh, planten en dieren... Um, kunnen leven, waar ze moeten leven, waar ze horen te leven. Gaat, gaat dat niet um, een probleem opleveren dan juist door het bezuinigen op dit soort maatregelen? Okay, we zijn nu met, uh, met de provincies en ook met de natuurorganisaties in overleg. Het toeval wilde dat ik gisteren nog uitgebreid met natuurmonumenten heb gesproken over hoe het nu verder moet met de natuurontwikkeling, met het gegeven dat er minder geld is. Mm -hmm. Dus we moeten met elkaar super creatief zijn om toch die natuurdoelen te bereiken. Misschien op een ietsje minder groot areaal. Oorspronkelijk was de gedachte 700.000 hectare. Nou, dan wordt het nu misschien 620 of 630. En ja, op dat ietsje beperktere gebied moeten we met elkaar... Ja. Ja, uh, is het al aan dek om uh, die biodiversiteit uh, mogelijk te maken. Maar u, u voert het dus uit tegen Heug en Meug. U staat dus eigenlijk nee. niet zo achter het beleid. Nee hoor, ik vind, ik vind het heel simpel... Uh, uh, We kunnen de financiële problemen niet doorschuiven naar de volgende generatie. Nee, dat, dat prevaleert dus nu, dat het geld. Is, dat is één. En twee, als ik moet kiezen tussen uh, bezuinigen op de ouderenzorg of op de veiligheid op straat, of een tijdje minder doen aan natuur, ja, dan kies ik toch voor uh, de ouderenzorg en veiligheid op straat. Ja. En dan kiest deze regering ook voor. U heeft wel mazzel gehad, hè, dat het nog kon. Ik heb er gewoon uh, heel netjes en correct uh, gebruik van <laughs> ja, ja, ja. En ik moet zeggen, ik heb ook tegen de journalist van Trouw eigenlijk... Uh, Gezegd van kom kijken hoe het ja. is geworden. Ja. Ik wil niet, ik wil, ik, ik nodig niet iedere Nederlander uit om te komen kijken. Maar ik weet zeker dat over de jaren vijf, zes er een heel mooi ja. uh, natuurgebied ligt, direct grenzend aan natuurmonumenten. Uh, en dat is echt de moeite waard. ja, en ja ik heb gewoon een particulier, ja, particulier vanuit de familie. We snappen het meneer Bleken, maar u heeft dan uh, die journalist wel uh, antwoord gegeven, maar niet de SP die Kamervraag heeft gesteld. Nee, dat zijn de, vragen, de, de, vraag, de heer Van Gerven heeft misschien in een debat er iets over gevraagd. Daarnaast is er ook in de Eerste Kamer... Maar waarom heeft u die vraag niet beantwoord, meneer Bleken? Dat, dat had ik gewoon even moeten doen. Dat ja. is, dat, dat, wat, ja. Er is niks geheims aan. Iedereen is welkom. Uh, maar, ik er, meneer Bleken, bleke, dit is wel een, wel een beetje vreemd. vreemd want nou, nou, nou komt dit dus naar boven uh, door ja. een beroep van een krant op de wet openbaarheid van bestuur. En nu geeft u antwoord, terwijl de SP al veel eerder vragen heeft gesteld. Dat is toch nou, vreemd? Die, de SP had een andere vraag gesteld, maar, ja, maar het gaat wel hierover. Dat maakt op zichzelf niet uit. Ik, heb ook, ik wist dat trouw uh, hier informatie over wilde. En ik heb vanuit uh, mij gezegd... men is welkom. Ook om het bij mij te, te komen bekijken. En ook de ja, informatie heel ja. concreet te zien. Maar goed, misschien had u toch iets eerder... Uh, zelf openbaar moeten zijn hierover. Nou, één ding. Uh, ik spreek hier vanaf het moment dat ik dit doe... in de openbaarheid met regelmaat over. Omdat ik, omdat ik het er mee eens ben... dat particulieren die in die gebieden liggen... dit meer zouden moeten doen. Dus hmm. ik promote... Uh, dat werk op zichzelf ook door, door daar zelf uh, invulling aan te geven. Maar de ik vraag beantwoorden ook... van de SP was wat lastig voor u begrijp ik. Nou, niet lastig. Uh, ik, ik denk dat ze nu correct, uh, dat, dat, dat, dat de heer Van Scherven daar correct antwoord op krijgt. Ja. Nou. Dat komt voor elkaar. Goed, dank, staatssecretaris. Goed. Bleker. Ja, graag gedaan. Buikpijn vanochtend voor een heleboel basisscholierleerlingen. Want het is weer tijd voor de CITO-toets. <lacht> Eerst de file in voor de papa's en de mamas. Jolande van der Velden bij de AWB. Marcel het valt reuze mee, 39 kilometer in totaal. Goed nieuws over de A15. Die twee rijstroken zijn weer vrijgegeven voor het verkeer. Wat langere files momenteel op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... bij Maarse zo'n 5 kilometer... A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen de knopen de Beverwijk en de Rotterpolderplein 6. Op de A28 langzaam rijden Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzen-Zuid 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, bijna 10 minuten voor half 8. Voor de webwinkel van het uh, faillietig iets komt het te laat. Financiële keuring voor webwinkels. De brancheorganisatie thuiswinkel.org wil zo'n check gaan invoeren... Webwinkels mogen straks alleen het keurmerk op de site plaatsen... als ze er financieel goed voor staan. Wijnand Jonge is directeur van Thuiswinkel.org. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, veel webwinkels hebben nu al het Thuiswinkel Waarborg. Maar dat zegt dus niets over de financiële betrouwbaarheid van zo'n winkel? Nou, het Thuiswinkel Waarborg zegt in zoverre iets over de financiële betrouwbaarheid... dat alle leden die onze Thuiswinkel Waarborg krijgen... bij het aanvang van het lidmaatschap uh, al door een financiële ballotage gaan... Maar wat we gaan doen is dat alle webwinkels nu ook jaarlijks door een financiële monitoring gecheckt gaan worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Moeten ze zelf dan gegevens aanleveren? Nee, dat hoeven ze niet. Wij denken dat als je allemaal verouderde jaarcijfers gaat aanleveren, dat dat allemaal een beetje mosterd na de maaltijd is. En wij geloven meer in een constante financiële monitoring. Waarbij we in staat zijn om de webwinkels eigenlijk constant in de gaten te houden. Om te kijken of ze feitelijk aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Is dat mogelijk, meneer Jong, om ze zo in de gaten te houden? Ja, dat is al mogelijk, omdat je dat, dat kan met, uh, met allerlei partijen die daarvoor in de markt zijn. Die leveren dat soort diensten. Uh, dat zijn zogenaamde credit watch uh, partijen. En uh, nou, die maken het gewoon mogelijk dat je dus uh, WebMicros. Uh, en of overigens wat andere bedrijven mm. in de gaten houdt. en te kijken of ze aan hun kunnen voldoen. Maar stel, stel dat ze op een gegeven moment niet meer aan die verplichtingen kunnen voldoen. of, of dreigen dat niet meer te kunnen. waar leest de klant dat dan terug? Nou, dat, dat kan niet altijd al teruglezen door het feit dat wij dan op enig moment kunnen ingrijpen. En wij kunnen zeggen, nou jongens, of jullie stellen orde op zaken en je zorgt ervoor dat alles goed op uh, orde is. Uh, en zo niet, ja, dan moet er maatregelen nemen. En dan, uh, dan zeggen we gewoon van nou, dan kunt u het thuiselijke waarborg niet meer hanteren. Ja, en dan uiteindelijk zetten we ze dan uit de lidtramp. Ja, precies. Ja, we zijn natuurlijk een beetje op zoek naar het nut hè, van zo'n uh, zo waarborg. Um, stel. Uw financiële check was al dit jaar ingevoerd. Hadden dan ja. klanten van ITS en Modern, webwinkels die lid zijn van u... van tevoren kunnen waarschuwen voor het dreigende faillissement? Ja, ik denk dat bij hele grote bedrijven... dat het een hele moeilijke zaak is, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat... Want daar krijgt u gewoon, uh, daar krijgt u de vinger niet aan de pols? Nou, dat is lastig, omdat ik denk dat in dat soort situaties... daar gaat het om een grote winkelketen met meer dan 100 vestigingen. Ik denk, in dat soort situaties zal het gewoon zo zijn... ...dat uh, de banken op een gegeven moment de stekker eruit trekken. Hè? En, en dat is gewoon één slag en daar kun je niks aan doen. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, eerst tot op het laatste moment... ...tot een, een paar dagen voordat uh, het faillissement uh, er was... ...voor de sociantie werd aangevraagd gewoon keurig rekeningen betalen. Hmm. Maar op een gegeven moment is daar een situatie dat, uh, dat de banken gewoon op een gegeven moment zeggen, nou goed jongens, wij stoppen alles en dan dat ja, goed, de dat zaak is, in één keer om. Dat zegt zo'n bank natuurlijk niet zomaar. Dan is er wat mis op de balans. Nee, nee, dan is er iets mis met de financiering of met, met wat dan ook. Uh, ik denk dat het wel heel erg, uh, dus in dat soort situaties denk ik dat het een lastig verhaal wordt om dat uh, via zo'n credit creditwatch te, te voorzien. Ik denk wel dat bij uh, het gemiddelde aantal webwinkels uh, ja, daar, daar zien we dat we wel ja. uh, heel erg veel nut hebben. Omdat daar de situatie is dat uh, consumenten bijvoorbeeld met klachten komen, ja. het bedrijf levert niet meer. En daar kunnen we op dat moment ingrijpen, kijken hoe de situatie ervoor staat. En dan wel degelijk uh, dat er soort chances voor zijn. Ja, u, u zegt sommige dingen kunnen we dan ook niet voorkomen. Denkt u dan ook bijvoorbeeld na zoals de reisbranche dat doet over een soort waarborgfonds? Ja, dat zouden we heel graag willen uiteraard. Maar dan is, daar is gewoon de vraag. Wij zouden heel graag een soort garantiefonds voor webwinkels hebben. Daar is gewoon de vraag wie betaalt hoe de rekening. Hoe organiseer je dat? En, uh, ja. Hoe organiseer je dat? En dat moet of door de consument betaald worden, zoals bij de reiswereld gebeurd is. Uh, of door de, door de wetwinkels zelf. Nou, en dan is het natuurlijk de vraag van wie betaalt uiteindelijk dan toch de rekening. Wordt dat doorgeschoven ja. naar de consumenten? Of draai je de wetwinkels er helemaal zelf voor op? En dan Jongen van Thuiswinkel.org. Dank u wel. We blijven nog even bij financiële problemen. In het voetbal, weet u het nog, een jaar geleden... HFC Haarlem hield op te bestaan. De voetbalclub ging ten onder aan financiële problemen. Wat nu rest is een fusieclub. Haarlem-Kennemerland komt uit in de tweede klasse. Tijdens een reunie gingen de gedachten nog een keer terug... naar het voetbalbolwerk van Wellier, want dat was het. Verslaggever Edwin Cornelissen ging terug naar het Haarlemstadion. Het veld van HFC Haarlem ligt er verlaten bij...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 De lichtmasten staan er nog gewoon, hè? Ja, ja dat mag u wel stellen. Ja. Het is, uh, ja. Ik had een stille hoop dat ik kon rijden. Ik woon hier aan de noordkant van Haarlem. Dat er misschien één lichtmast aan zou zijn. Een stuk Stukken... symboliek? Ja, een stuk symboliek, een stukje nostalgie. Dat had ik toch heel erg leuk gevonden, ja. ja. We lopen eens door naar het clubgebouw van de HSC Haarlem. En er is maar één club. De HFC Haarlem is zijn haar naam. En er is maar één club Haarlem. Knap aanval. Frank van Leen moet scoren. En doet dat ook.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 uh, Kik Smit heeft hier gespeeld, uh, Parijoux is hier trainer geweest. Uh, ja, dat zijn namen die uh, wel geschiedenis hebben geschreven voor de Haarlem. En dan treurige muziek als we de zwart-wit beelden krijgen te zien van het noodlijdende Haarlem. En ook de vloedbladclub van Haarlem, de HFC stond aan de top. De eurocrussers en subsidies, die brachten onze club de strop. Loedvreken, keur en ook ad goed hart, ze zaten bij mij in de klas.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 En dat mis je elke dag. En er is wel een volgende club op zich, is er gekomen. Maar dat is natuurlijk toch wel anders. Ik ben opgegroeid met betaalde voetbal. Je mist de sfeer, de spanning en de positiviteit die er op zich toch altijd rond de vereniging was. Wel jammer. Het is onze club niet meer, het is voorbij. Alleen een brok sentiment is die club voor mij. De reunie van HFC Haarlem, nu dus een fusieclub Haarlem-Kennemerland... komen uit in de tweede klasse. Edwin Cornelissen maakte de bijdrage. Voor zo'n 157.000 kinderen en hun ouders... begint vandaag een spannende periode. De CITO-toets begint voor deze kinderen uit groep 8. En een van die kinderen is Max uit Rijswijk. En alsof die nog niet zenuwachtig genoeg was... sturen we ook <lacht> nog een verslaggever van het Radio 1-journaal op zijn dak. Karen Alberts aan de ontbijttafel, denk ik. Boterhammetje ja, haagslag. Nee, er staat hier nog ja, een bekertje of een bakje met melk. Volgens mij heb jij je ontbijt niet helemaal op, Max. Jawel. Toch wel? Oké. Okay, maar kon je eten of was je heel erg zenuwachtig? Ben je heel erg zenuwachtig? Ja, ik ben wel zenuwachtig, maar ik kan wel eten. Kijk, want, ja, de ziet ook toets, dat is niet niks. Dat weet zus Kiki ook. Die heeft hem twee jaar geleden al gedaan. Um, hoe ging dat toen bij jou? Ja, nu heb je net een uh, hap in je mond. Nou, slik maar door hoor, dat mag bij ontbijten. <laughs> nou, dan uh, het wordt nu heel snel gekoud en heel erg... Uh ging het goed bij jou? Ja, bij mij ging het wel goed, maar ik wist wel dat ik van tevoren ook wel heel zenuwachtig was. Heb dus je wel begrip voor je broertje die er wat uh, zenuwachtig op in zit te schuiven op zijn ja. stoel? Ja, ik heb er wel begrip voor. Maar heb jij veel geoefend van tevoren, Max? Uh, nou, ik heb ja, best wel veel geoefend, maar niet, ik heb niet de oefensito gedaan, want toen was ik ziek. Dus ik heb niet alles geoefend, maar wel een beetje. De CITO-toets, het is hartstikke spannend, zeker als je moet gaan maken. Maar het lijkt ook wel of de afgelopen jaren de druk wat is toegenomen. Er zijn nogal wat scholen, vooral populaire scholen, die kijken heel streng naar die CITO-scoren. En uh, als ze gaan schiften, wie er wel en niet op school mag komen. Um, de school waar jij naartoe gaat, ho hoe streng is die? Stel dat het nou een beetje tegen gaat vallen, wat jij gaat maken. Nee, die school die gaat helemaal uit op een advies. Die CITO is eigenlijk maar bijzaak. Ja, ja oké. Okay. Nou, dus dan wel weer, dat, dat haalt de druk er een beetje af, zou ik zeggen. Hè? Moeder Marielle Jegers, weet u hem nog? U heeft ook de CITUS-toets ooit gedaan, hè? Ja, maar dat is wel een hele tijd geleden, inderdaad. Weet u nog of u zenuwachtig was en ook wat de score was? Nou, ik weet in ieder geval niet meer wat de score was. Maar ik weet wel dat ik een, wat voor advies ik heb gekregen. Dat weet ik nog wel. Dus dat was inderdaad Mavo-Havo, geloof ik, toen. Dus, uh, ja, maar er ja, werd toen nog niet zo'n hijza over gemaakt. Dat was ineens van... oh. We hebben CITO vandaag, weet je wel. Dus, uh, je wat vindt u het terecht, die druk die er een beetje op wordt gelegd? Nee, ik vind dat niet terecht. Ik vind nog steeds eigenlijk dat uh, ja, de ouders... Uh, willen misschien soms af en toe zelf ook wel uh, extra informatie krijgen. Maar ik vind op zich, de school weet best wel wat voor uh, kind in huis hebben. Dus ook middelbare scholen zouden daar beter naar moeten luisteren... dan zo heel strak die cito score erbij te pakken? Ja, daar ben ik wel van overtuigd, maar ja... Ik begrijp ook best wel dat ze criteria willen toepassen om, uh, om toch een eventuele schifting te maken. Nou, hier wordt de laatste uh, melk naar binnen gelepeld. En dan gaan wij zo meteen naar jouw school, Max. Is even kijken, die andere 24 leerlingen in jouw klas, hoe zenuwachtig die zijn. En natuurlijk ook de juf. En eens vragen welke scores zij vroeger had.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 Betogers in Egypte weten niet van wijken en 400 opzeggingen bij GroenLinks. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Egypte maakt zich op voor wat de grootste demonstratie van de afgelopen week moet worden. De oppositie hoopt een miljoen mensen op de been te krijgen... om het aftreden te eisen van president Mubarak. Het leger heeft toegezegd dat het niet ingrijpt als de betoging vreedzaam verloopt... zegt correspondent Sander van Hoorn. De politie, die is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 Zo'n 2700 Nederlandse vakantiegangers zijn inmiddels door reisorganisaties uit Egypte teruggehaald. Op de luchthavens van Cairo is het een chaos. Maar in de badplaatsen verloopt alles soepeltjes, zegt een woordvoerder van reisorganisatie TUI.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 De afgelopen weekend geëxecuteerde Zagra Bahrami... is ook in Nederland veroordeeld voor drugsmokkel. Vanaf 2003 zat ze een celstraf van twee jaar uit... omdat ze op Schiphol was opgepakt met 16 kilo cocaïne in haar bagage. De ter doodveroordeling in Iran was officieel ook vanwege de smokkel van cocaïne. Maar volgens vrienden speelde ook mee... dat ze meedeed aan demonstraties tegen het bewind. In Iran is iemand wegens de bezitting... of verkopen van drugs gearresteerd worden, worden gezet in een criminele afdeling. Mevrouw Bahrami, vanaf het begin tot, tot het laatste moment... ze zaten bij de politieke gevangenen. Minister Roosentaal sprak eerder al zijn afschuw uit... over de executie van de Iraans-Nederlandse vrouw. Volgens hem doet de Nederlandse veroordeling van een paar jaar geleden... daar niks aan af. Ruim 400 leden van GroenLinks hebben de afgelopen dagen... hun lidmaatschap opgezegd vanwege de steun aan de missie in Kunduz. Maar er hebben zich ook 300 leden aangemeld, zegt GroenLinks. Op een bijeenkomst van de afdeling Nijmegen bleek de helft van de leden de missie te steunen. En dat vond Tweede Kamerlid Dibi een opsteker. Eerlijk gezegd, uh, ja, als ik keek naar de peilingen, wat die ook waard zijn, zag je een veel massievere weerstand. En je ziet nu dat na een goede uitleg mensen toch uh, ja, respect hebben voor de afweging van de fractie en er ook achter staan. De kwestie komt zaterdag ook aan de orde tijdens een landelijk congres van GroenLinks. Voor de Nederlandse kust is een bultrug walvis gezien. Mensen zagen hem zwemmen ter hoogte van Zeeland. En later bij de Maasvlakte. Waarschijnlijk komt hij uit het zuiden. Vorige maand werden voor de Franse kust ook al een paar keer bultruggen gesignaleerd. Normaal leven ze veel noordelijker. Maar daar is nu maar weinig voedsel. En aan de Nederlandse kust zijn bultruggen de afgelopen tien jaar maar een handjevol keren geteld. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 anwb verkeersinformatie: de ochtendspits is iets minder druk dan gemiddeld. Er staat nu zo'n 95 kilometer file. Vrij weinig bijzonderheden. Wat langere file zal op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 5 kilometer. A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is het langzaam rijden tussen 7 naar en Knopend Velpenbroek over 5 kilometer. En verder richting Utrecht bij Maarsbergen nog eens 5. A28 Zwolle richting Utrecht tussen amersfoort Vat, oorst en Leuzen staat 6 kilometer.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 Acht minuten over, half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een zeven en een half uur geleden is de transfermarkt in betaald voetbal dichtgegaan. Mooi overzicht vindt u op nos.nl en bespreken we straks met Tom van Dijk. Eerst maar eens eventjes naar Australië, want de staat Queensland is nog maar net bekomen van de overstromingen van een maand geleden. En moet zich nu alweer klaarmaken voor een nieuwe natuurramp, namelijk de orkaan Yazi. Die is onderweg, correspondent Robert Portier in Australië. Robert, wanneer wordt Yazi verwacht? Ja, op dit moment uh, is die nog op zee. Uh, daar uh, koers die langzamerhand op de kust van Australië af, wind aan kracht. En wordt verwacht uh, woensdag, middag, begin van de avond, Nederlandse tijd. Het is een uh, zware orkaan, categorie 4. Dat betekent windsnelheden tot, uh, tot 280 km per uur. En het dreigt zich te ontwikkelen tot de zwaarste orkaan... die Australië, of die in ieder geval Queensland, ooit heeft gezien. Uh, want het oog van die orkaan is liefst 100 kilometer breed... Ja, dat hebben ze nog niet meegemaakt. En ze hebben hier toch heel wat ervaring met orkanen. Dus iedereen maakt zich op voor het ergste. Ja, dat wordt dus gevaarlijk, Robert. Wat moeten nou de inwoners van Queensland? Uh, Sommigen waren volgens mij net weer terug. Ja, klopt. En ja, uh, de blijde premier van, uh, van de staat die heeft het er ontzettend druk mee op dit moment. Uh, ze zijn natuurlijk nog maar net bekomen van die overstromingen. Sterker nog, sommige delen staan nog steeds onder water. Nu dit weer. Ja, ze is voortdurend op televisie. Herhaalt ook telkens dezelfde boodschap. Mensen, let op. Ga weg als je denkt dat het gevaarlijk is. Er schijnen uh, forse golven aan te komen... omdat die uh, orkaan juist aan land komt... op het moment dat er sprake is van springvloed. Dus ja, iedereen die uh, zich uh, uit de voeten kan maken... wordt aangeraden om dat ook maar te doen. Het ziekenhuis in Cairns bijvoorbeeld wordt vandaag ontruimd. Mensen worden met helikopters overgevlogen naar Brisbane. Uh, er worden extra vluchten geregeld voor de bewoners... ook voor de toeristen, want er zitten in dat gebied natuurlijk heel veel toeristen. En ik sprak uh, net een Nederlander... En die gaf aan dat uh, bij de tankstations staan enorme files, mensen die hun auto's willen vol tanken. In de winkels is iedereen aan het hamsteren voor water en voor batterijen, voor de radio's en de zaklampen. Ja, en iedereen is bezig om alles wat maar los zit aan je huis uh, weg te bergen, zodat het niet kan wegwaaien. En om in ieder geval maar goed voorbereid te zijn op wat er straks gaat komen. Tja, nog maar amper bekomen van de eerste ramp. Nu die tweede. Um, hebben die twee natuurrampen, die tweede die nu aanstaande is, iets met elkaar te maken, Robert? Absoluut. Dat heeft te maken met het feit dat het dit jaar een La Niña jaar is. Ik heb het, eer, uh, ik heb het eerder wel eens gezegd. La Niña is het zusje van El Nino. Dat kennen wij in Nederland wel. Dat is een weerverschijnsel wat uh, hier in Australië warm water voor de kust brengt. En uh, brengt met zich mee dat het meer regent en dat er meer stormen komen. Nou, meer regen hebben we gezien de afgelopen periode. Meer stormen. Nou, we zitten midden in het seizoen. Uh, we hadden alleen niet bedacht dat het ook st uh, strengere stormen zouden gaan worden. Krachtige stormen. En ja, het is nu gewoon afwachten uh, wat het met zich meebrengt. En hopen dat het op het laatste moment uh, in ieder geval een beetje afzwakt in kracht. Of dat het misschien een andere kant op gaat. Uh, maar ja, anders moeten de bewoners van Kerns 250.000 mensen zich op gaan maken voor het ergste. Goed, Robert. Nou, hou ons op de hoogte dan over de situatie in Queensland. Dank je wel. Loket voor de voetbaltransfers is weer dicht. Voetbalclubs konden tot uh, 1 uur afgelopen nacht zelfs hun slag slaan. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een heel gedoe. Vooral om Bas Dost. Ja. Maar het ging allemaal niet door. Wat is er misgegaan? Nee, het was dat het niet door. Ging nou Bas Dost had een arbitragezaak, zoals vele juristen hem al voorspeld hadden... eerst de avond verloren van de KNVB om zijn overgang af te dwingen. En toen gingen Ajax en Erevenen toch nog een keer het onderhandelingsspel in... Ajax boot uiteindelijk uh, 4,5 miljoen. Heerenveen vroeg 5,25 miljoen. En om 11 uur gisteravond is het uh, afgebroken. Dus op 7,5 ton is het uiteindelijk gestrand. ja. ja. Uh, Tost mag verder uh, bij Herenveen, waar hij geen zin in heeft. Ajax ving uh, ook al bot bij Prupper van Vitesse... bij Mertens van Utrecht. Dus zal het ook met uh, deze groep uh, verder moeten doen. Uh, het lijkt een klein bedrag. Anderzijds is het natuurlijk ook een heel groot bedrag. Ajax vindt dat er te veel gevraagd wordt... omdat men weet dat zij geld in kas hebben... van Suarez. En Herenveen zegt... Ja, hij heeft bij ons voor vijf jaar getekend. We laten iemand ook niet zomaar gaan. Voor elk uh, argument is wat op te brengen. Uiteindelijk denk ik dat over een maandje... iedereen uh, hier een beetje mee in zijn maag zit. Ja. De tijd is nu echt verstreken. Dus het kan niet meer. Maar Tom, dat gaat toch helemaal niks meer worden met Dost bij Heerenveen? Die heeft er helemaal geen zin meer in. Hoe moet nee. dat verder? Dat zou je zeggen, dat wordt een hele lastige. Anderzijds heeft hij ook belang om op termijn natuurlijk wel weg te komen bij ja, Heerenveen. Dus hij moet wel goed presteren. Goed moeten spelen, doelpunten ja. moeten maken. Dus ook voor hem zit er wel gewoon een belang bij om zich weer normaal op zijn werk te melden, zeg maar. <laughs> maar dat dit een hele verstoorde relatie is en dat dat in sport vaak grote gevolgen heeft. Uh, dat mag duidelijk zijn. Dus uh, nogmaals, over een maandje zal iedereen nog wel eens denken: hadden we die avond niet iets anders moeten doen? Ja. Maar dat is nu te laat. Dan moet Heerenveen hem ook wel op gaan stellen, want anders staan ze straks allemaal ja. met lege handen. Nou ja, goed, Tom, wat ging er wel door? Nou, wat wel doorging, eh, toch wel opvallend is... Castanjos, de, de jonge spits van Feyenoord... 18 jaar, gaat aan het eind van het seizoen. Dus hij blijft nu nog wel spelen naar Intermilaan. 3 tot 4 miljoen uh, euro. Feyenoord huurde mensen. Feyenoord heeft niet veel geld. Neus, Larsen, uh, Hiaichi. Allemaal mensen, ja, waarvan je kan zeggen... Uh, misschien een kleine versterking. Allemaal zo spectaculair is het ook niet. Vitesse uh, wist nog een spits voor 4 miljoen te vinden... bij Sparta-Praag. Boni. Nou, dat zijn zo'n beetje de, de belangrijkste zaken die er uh, gebeurden in Nederland. Heel spectaculair. In Nederland was het uiteindelijk allemaal niet. Nee, dan gaan we maar even naar Engeland. Hè? Want daar ja. was het wel spectaculair. Is de portemonnee van Chelsea inmiddels leeg? Nou, het is ongelooflijk, want Chelsea had vorig jaar een uh, verlies van 83 miljoen euro. Dat vonden ze blijkbaar zo mooi bedrag dat ze dachten, laten we dat gisteren. <lacht> <just> op <één lacht> we dat nog toppen, ja. Het, dat is gelukt, want ze hebben toch een befaamde spits, uh, maar wel iemand die geblesseerd is geweest. Een hele matige WK had, ondanks ja. dat hij land wereldkampioen werd. Al jaren toch scoort hij niet hè? Maar goed, 58 miljoen, een record zelfs in Engeland van de clubs onderling, hebben ze betaald. En of dat nog niet even genoeg was, haalden ze ook nog een uh, verdediger bij Benfica... Louis voor 25 miljoen op. Dus die hebben 83 miljoen uitgegeven op een dagje. Staan vijfde, dan moet je wat. Zeggen ze. Maar dit is wel heel veel moeten, ja. En er zou toch een eind komen aan deze praktijken, Tom? Dacht ik. Ja, het leek er ook op dat het zo langzamerhand op was. Maar overal vinden clubs weer geld. Uh, want Liverpool zelf was ook nog niet klaar. Die kregen weliswaar uh, die 58 miljoen voor Torres, Maar die haalde Andy Carroll, dat is een spits van Newcastle United. Die iets vaker in het nieuws is voor dingen die niet buiten het veld doet. Met name in de nachtelijke. Uurtjes, dan dat die nu toe in het veld waren. Maar dan vonden ze toch nog 41 miljoen waard. En met de 26 voor Suakers hebben die dus ook nog 67 miljoen uitgegeven. Maar goed, die hebben ook 58 teruggehad. Niemand weet waar dit soort gelden vandaan komen. De UEFA zegt het moet ophouden zeg maar met dit soort bedragen. Maar goed, maar goed, het is toch weer gewoon gebeurd. De geldskieters hebben hun geld weer gevonden. Maar wonderlijk is het wel. Tom van het hek, dank je wel weer. We praten zo met conservator Maarten Raven over hoe het verder moet... met de kunstschatten in Egypte, want die worden bedreigd door plunderaars. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Het blijft een spits met weinig bijzonderheden. Er komt wel wat meer verkeer op de weg, in totaal nu 128 kilometer. Wat langere files staan er op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Culemborg en Vianen 7 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rolofaar en Zween en dorp 8... A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar knooppunt Velperbroek 9 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar is het langzaam rijden tussen Amersfoort-Vathorst en Leusen over 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Grote zorgen over de kunstschatten in Egypte, want plunderaars slaan hun slag. Niet alleen winkels worden leeggehaald, ook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 omdat uh, ja, de ambtenaren niet aan het werk gaan, omdat de inspecteurs de stad niet kunnen verlaten. En zonder hen mogen wij niet werken. Maar natuurlijk ook omdat ons team gevaar zou lopen. Hmm. Wat, wat zou u gaan doen in Egypte? We hebben al sinds 1975 van het Rijksmuseum van Oudheden een eigen project in Egypte. We graven daar een prachtig grafveld op van de hoogste ambtenaren uit de tijd van Tutankhamon en Agnaton en dat soort farao's. Dat zijn tempelachtige gebouwen, soms 65 meter lang, met wandroljas, met schilderingen. Het is een uh, zeer kwetsbaar project waar we ons nu grote zorgen over maken. Ja, en uh, meneer Raven, straks als u uiteindelijk daar wel weer naartoe kunt... treft u dan misschien een leeg archeologisch veld aan? Nou, Leeg uh, is het natuurlijk niet, maar we zijn heel bang voor uh, vandalisme, onnodige vernielingen... Er zijn op het ogenblik gewapende bendes die dag en nacht illegale opgravingen plegen. Magazijnen met oud schatten bestormen en die zelfs uh, musea proberen te M betreven. Maar ze gaan ook echte gronden in, dus ze gaan ook graven? Ja, er is een uh, rapport dat er uh, dag en nacht nu uh, putjes in de woestijn worden gemaakt op zoek naar kunstschatten. Oei, dat is uh, slecht nieuws lijkt mij, want dan treft u dus inderdaad straks... Um vernieuwd werk aan. Ja, het is uh, natuurlijk zonde van de archeologische informatie die daardoor verstoord wordt. We proberen zelf natuurlijk niet alleen maar schatgraverij te doen, maar echt informatie uit de grond te halen. Uh -huh. En daarvoor is het uh, min of meer intact zijn van die grondlagen een, een voorwaarde. Maar we maken ons dus ook zorgen voor uh, de kunstgatten zelf. We hebben uh -huh. die, die grafmonumenten de afgelopen tien jaar prachtig gerestaureerd. Die waren klaar om voor toerisme geopend te worden. En als daar dus uh, zinloos vandalisme plaats heeft. En ja, daar hou je gewoon je hart voor vast. Ja, maar wat ik wel prachtig vind. Ik heb hier een foto voor me. van um, ja, een soort menselijk schild. dat gevormd is door burgers in Caïro. om het Egyptisch Museum te beschermen. Dus er is kennelijk bij heel veel Egyptenaren ook wat gevoel blijft van onze kunstschatten af. Ja, dat is het andere verhaal. En gelukkig is dat er. Er zijn inmiddels uh, bevestigingen dat op een aantal plekken... Uh, de grote tempels in, in Luxor, maar ook het Egyptisch Museum in Cairo... inderdaad uh, cordons van burgers staan om het te beschermen. Want uh, ja, de politiemacht die dat normaal deed, die is weggevallen. Ja. Het leger heeft het voor een deel overgenomen. Maar het kwaad is dus al geschiet. Er is een groot aantal musea... Uh, geplunderd, betreden, bedreigd, aangevallen. Het is vreselijk. Nou, dat brengt ons uh, op, het, op het volgende punt. Want u, u geeft het al aan, het is van groot belang voor, voor Egypte. Voor uh, de oudheid natuurlijk. Zit er misschien meer achter dan ordinair plunderen? Nou, kijk, iedereen wordt helemaal paranoïde in deze omstandigheden. En er zijn dus verhalen dat, uh, dat uh, leeglopen van die gevangenissen... dat dat allemaal opzet is zodat die criminelen voor chaos gaan zorgen... met uh, de bedoeling dat dan de overheid weer keihard kan ingrijpen... en ja. aan de burgers kan laten zien dat dat uh, nodig is. Ja. Ik weet niet wat daarvan waar is. Uh, die bendes die zijn waarschijnlijk helemaal niet uh, uh, één grote organisatie, één maffia... Ik denk dat de dorpelingen overal in Egypte nu hun kans zien om uh, ja, een uh, inkomen te vergaren in deze barre tijden. Uh, ze zijn arm, ze zijn dom, ze hebben geen uh, cultuur, educatie. En uh, in gevallen van nood krijg je dan uh, dit soort situaties. Ja. Enig idee wanneer u wel weer die kant op gaat? Er is helemaal nog niets van te zeggen. We uh. hopen natuurlijk allemaal, net als de hele wereld, dat... Uh, situatie gauw Wordt uw en, veld inmiddels wel bewaakt of, of nog steeds niet? Uh, de, ik heb daar gewoon geen inzicht in. Uh, nee. Archeologen worden op het ogenblik uit Egypte weggestuurd. Uh, de inspecteurs die zitten thuis. Uh, die kunnen niet naar hun werkterrein. Er is geen openbaar vervoer. Er is geen veiligheid. En op dit moment heb je dus helemaal geen berichten uit de eerste ja, hand. Dat voelt niet lekker denk ik meneer Raven. Nee. Je hebt het gevoel dat je daar zou willen zitten, maar we kunnen natuurlijk op het moment niks doen. Misschien dat de internationale museumgemeenschap en de archeologen straks de handen in één kunnen slaan om zoveel mogelijk te redden. Dank u wel dat u ons te woord wilde staan. Graag gedaan. Maarten Raven van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ja, dan geschiedenis maar een stuk recenter. Een Australische staat Queensland, nog maar net bekomen van die overstromingen... en maakt zich nu weer klaar voor die nieuwe natuurramp voor Yasi Hoorde u net al uh, van Robert Portier. Dat moet herinneringen losmaken in Zeeland. En daar is vanochtend Marco Robin Visser. Een lekker kopje koffie in een echte beker ja. aan de keukentafel met rines en Minneke Roks onder de lamp. We kijken even in de krant. Hier staat niks over Australië in... Maar als jullie nou dat soort berichten horen over Australië... He, maakt dat dan bij jullie nog wat los? Nou, dan je, of word je toch weer herinnerd aan de gebeurtenissen... die in februari 1953 gebeurd zijn. Ja? En vooral ook als je de beelden uh, weer ziet via televisie... en zo is dat ook met uh, overstroming in Pakistan geweest... als je dan de mensen op de daken van de huizen ziet zitten... dan ja, komen toch de beelden van 1953... Komen we, Absoluut weer boven. Ja. Mevrouw Minneke, wat voor beelden heeft u nog op uw netvlies? Het uh, gaat over de ramp nu. Uh, uh, dat we in de kerk zaten en alles voorbij zagen drijven. Kadavers, maar ook klompjes. En er zat uh, iemand die zei: Oh, dat zijn de klompjes van mijn broertje. Die is ook verdronken. Die dingen. Ja. U vertelde mij net toen we over Australië en ja. het weer zaten te praten. Als het stormt, bent u nog steeds bang? Ja, ja. Uh, niet uh, van angst, maar ja, dan denk je... Hé, hey, zal alles wel uh, goed gaan? Dan moet echt flink stormen, hè? U was 14, eh, meneer Rienes, toen, ja, eh, toen, eh, toen de ja, watersnoodramp uh, plaatsvond. Rienus zeggen, ja, hoor. Rienes was 14. Wat zag u toen u terugkwam als jongetje van 14 hier in Siriansland, waar wij nu zijn? Nou, ik ben dus zelf uh, geboren in Oosterland. En wij woonden ook op Oosterland. Ja. Dus toen we terugkwamen, was dat op Oosterland. Nou, dan zie je dus uh, de ravage die aangericht is. Het huis waar wij woonden toen. In 1953, dat is dus met de ramp ook helemaal tegen de vlakte gegaan. Er was dus niets van over. Wij woonden aan een doodlopend pad met een achtal huizen. En al die huizen, die zijn dus echt allemaal helemaal tegen de grond gegaan. En ja, Je zag dus overal nog uh, ja, de water uiteraard. Want de, toen wij voor het eerst terugkwamen, was uh, de dijk... Of waar de dijken nog niet dicht, dus dat was echt overal nog ja. water. En dan had je dus de getijdenbewegingen nog steeds. Ja. Ja. 100.000 mensen verloren huis en haard, waar u er dus één van was. Ja. Ruim 1800 mensen verdronken in 1953. Dat is recent, dat is gewoon recent, toch? Ja. ja. Toch is in, in hier in Zeeland leeft dit nog steeds heel sterk. Straks gaan we naar een herdenking, er worden kransen gelegd. Maar in de rest van Nederland hoor je er eigenlijk niet zoveel meer over... Is dat erg? Uh, nou, vind ik niet erg. Nee. Uh, wij hebben het meegemaakt. En dan denk ik dat je dat ja, best altijd erbij stilstaat, 1 februari. Maar mensen die ja, eigenlijk niet meegemaakt hebben, die... Uh... Wij gaan straks naar de begraafplaats, hè? Ja. En dan ja. gaan we daar naar de ceremonie kijken en luisteren. Ja. Oké, okay, tot straks.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 Egypte domineert opnieuw het nieuws in de ochtendkranten, in de Nederlandse ochtendkranten en op de websites. En op de voorpagina van de Telegraaf zien we een foto van de Egyptische acteur Omar Sharif. Bekend van de filmklassieken zoals Lawrence of Arabia. Hij wijst, staat op een balkon, een van zijn hotel, misschien van zijn huis... naar een legerhelikopter die over het Tahrirplein in Cairo vliegt. Voorpagina van trouw staan Egyptische soldaten de kunstschatten te bewaken. U hoorde het daar net ook over. In de chaos van de opstand tegen Mubarak proberen kwaad willende de kostbare schatten te stelen. Vorige week werden de hoofden van twee mummies gestolen... En zo'n 75 kleine museumstukken beschadigd. Nou, twee mummies werden, geloof ik, beschadigd. Ik geloof niet dat ze zijn weggenomen. De Volkskrant besteedt nog het meeste aandacht aan Egypte. Met negen verhalen pakt de krant flink uit. Op de voorpagina prijkt een foto van een schietende soldaat... op het Tahrirplein in Cairo. Ook de Arabische websites blikken vooruit... op de aangekondigde miljoenenmars van vandaag. Nieuwszender Al-Arabia meldt dat Cairo zich zet voor de achtste dag van protesten tegen de armoede en het bewind. ook op Al Jazeera vooruitblikken op de grote dag... een live Blog en audioberichten houden de bezoekers op de hoogte. Uiteraard zal ook de NOS weer een live blog bijhouden vandaag, de grote dag. CNN meldt dat een Egyptische Google-medewerker wordt vermist. Sinds afgelopen vrijdag is er niets meer van Will Goniem vernomen. Zijn laatste tweet, want hij twittert, was afgelopen donderdag. Daarin zei hij: Bid voor Egypte. Ik ben zeer bezorgd omdat het lijkt dat de regering een oorlog wil tegen zijn burgers. We zijn allemaal klaar om te sterven. Op Twitter stromen reacties vol over Egypte. Zo tweet. Een Egyptische journalist. Voor de revolutie kende ik het Tahirplein van Cairo als een dodelijk verkeerskruispunt. Maar 25 januari heeft dat allemaal veranderd. En Al Jazeera-journalist Dima Khatib tweet dat de revolutie van Egypte... geen islamitische, radicale of fundamentalistische revolutie is. Het eh, zijn slecht mensen, slechts mensen die vrijheid willen. Via de NOS kunt u ook de livestream van Al Jazeera trouwens volgen. Zo hoeft u niks te missen. Ander nieuws ook in de verschillende media. Zelfmoord in een zorginstelling is niet te voorkomen. Dat zegt directeur Route van zorginstelling Altrecht bij RTV Utrecht. Hij reageert daarmee voor het eerst inhoudelijk... op de zelfmoord van een vrouw uit Tienhoven. Ze werd eind vorig jaar verdacht van het ombrengen van haar twee kinderen. Vervolgens werd ze opgenomen in Altrecht, in die zorginstelling... en pleegde daar uiteindelijk zelfmoord. Australische ABC verwacht dat oud-Olympisch kampioen Ian Thorpe... zijn comeback gaat aankondigen. En RTV Drenthe. Oh, ik dacht, je wil nog nee, even ik doorgaan. Nee, klaar. Je bent klaar al. Ja. Nou, dan gaan we naar Drenthe. <laughs> RTV Drenthe meldt namelijk dat de komst van een groot windmolenpark... in de Weenconolie slecht is voor de plaatselijke radiotelescoop LOFAR. Zo'n 75 windmolens moeten op één kilometer afstand van het telescoop staan. Peter Bennema, een van de initiatiefnemers van die telescoop... beklaagt zich over de komst van de windmolens. Ze geven een elektromagnetisch signaal en dat stoort op de ontvangst.